Vandaag uh, gaat Gebram verder met uh, het jaarthema en dat is uh, Jezus volgen en uh, het thema is uh, als volgen struikelen wordt. En ik moest aan denken dat uh, vaak als je iets wil of bijvoorbeeld als een kerk of als een organisatie, als bedrijf, dat dan vaak wordt gezegd van nou als we nou allemaal onze schouders eronder zetten, dan gaat het ons uh, lukken. Maar soms uh, ja, werkt dat dan eigenlijk toch helemaal niet, terwijl iedereen wel zijn schouders eronder zet en zijn best doet... En dan toch uh, ja, kunnen de dingen misgaan, omdat uh, uh, ja, mensen toch niet uh, voldoen aan verwachtingen, of dat mensen gaan klagen, of dat er gewoon tegenwerking is. Nou, daar gaat het uh, vandaag over. En uh, ik lees een gedeelte uit de Bijbel uit het Nieuwe Testament, uit uh, 1 Corinthië. En dat is uh, hoofdstuk 10. En uh, je kunt dat meelezen op de biemen. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Toch wees God de mensen of de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. We moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen. Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen. Want daardoor stierf er op één dag 23.000. En laten we Christus niet, tar niet tarten, zoals anderen deden. Want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen, dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat we haar kunt doorstaan. Om deze redenen moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat we breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben alle deel aan het ene brood. Kijkt dus eens naar het volk van Israël, hebben tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt. Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet. Maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook niet uit die van demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan Hij? U zegt, alles is toegestaan. Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. Gebreng.